Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, mensen. Dus, oh uh, ja, week 52. Toch? De week tussen 20 en 26. December 2015. En we gaan wel aardig richting het nieuwe jaar. Portion P Radio, mensen. Met Jaap. Daar gaan we straks ook nog bij. Als je te bereiken is mijn niet beschikbaar. Je kunt een bericht inspreken naar de bericht spreken, naar na de tip Hallo, oh, drie keer, dus, we hier. Oh, oh, oh. ja. ja, ja. We zijn nog met voor de podcast. Weet je wel. De podcast. Ja, ja. Ik we misschien wel hey, terug? Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, ik belt terug. kijk, Bel terug ja zeg het eens nee ja met, uh, met uh, patje bij radio eh uh, eh uh, eh uh, eh uh, hallo oh, ja hallo met met patje bij radio oh ja ja ja uh, met Drikes met Drikes hé, hey, ik heb, die, ik heb die schapen. Ja. En uh, ik, ik heb een probleem. Oh. En uh, vertel. want, die, die, die, want die, die schapen. Ja. Die willen alleen nog maar gaan slapen als ik een liedje van ze zing. <laughs> ik heb in ieder geval wel eens gehoord dat uh, koeien beter of meer melk geven als de radio aan zat in de stal. Nou, zich, eh, uh, ja. ja, dat is wel waar, ja. maar dan moet alleen wel uh, voorkomen dat het uh, Gordon opkomt. Hoe? Oh, Gordon, ja. Want dan wordt al een melkzuur van, van Gordon? Ja. Ja, dan moet je geen Gordon opzetten, hè? Nee, dan gaat de melk van schiften. Oh shit. <laughs> en als je andere hazes opzet? Eh. Uh, dan wordt het bier. <laughs> dan wordt het bier, oké. Okay. Ja, dus ja, ik denk ik stuur een berichtje naar uh, Patje ja. P. Radio. Ja, ja, ik heb hem gezien, ja, ik zag het, maar ik was er even bezig met iets. Oh. Dus uh, ik denk uh, ik ga maar gauw bellen, want dadelijk dan, uh, gaat hij naar zijn bed. Want morgen weer vroeg op zeker hè, in de boerderij. Ze botten er om vijf uur uit, hè? Jezus. Dus, uh, maar, uh, ja, dus, de, maar ik weet dat uh, bij, uh, bij Patje P Radio hebben ze uh, altijd te, te van uh, helpen bellen. En ik dacht, nou, laat ik dan eens bellen, want ik zit dus met een probleem. Want, eh. Uh, ja, als ik honderd schapen moet gaan voorzingen, dan ben ik natuurlijk hartstikke schoon. Nou, je kent ook gewoon, je hoeft ze niet één voor één toe te zingen. Je kent ze ook alle 500 tegelijk. Dan zet je een zanginstallatie neer, dat iedereen het kan horen. En dan zeg je, is iedereen daar? En dan roepen ze allemaal. Nou ja, en dan zeg je nou jongens, wat willen jullie horen? Dat, nou. Kijk, dat, dat is het probleem, hè. Ja, ja. Ze hebben allemaal, ze hebben allemaal een, een andere smaak. Oh, ze hebben allemaal verschillende smaak. Oh, shit. Ja, ja dat wordt een beetje lastig, hè. Want de een die houdt van Dolly Parton. <laughs> en de andere die houdt van, van Elvis. Oké. Okay. Oh, ik heb nooit gedacht dat er die uh, beestjes zo kieskeurig konden zijn. En hoe zit ze het met eten? Dan hebben ze daar ook nog verschil in smaak. Of uh, vallen ze allemaal, houden ze allemaal van gras? Alleen maar. Ja. Of nemen ze af en toe een biefstuk er tussendoor. Of een, uh, misschien steken ze af en toe weer een sigaartje op. Ja. Nou, op dit moment uh, zijn ze allemaal aan de boerenkol. Andere boerenkool. Ah, ja, ja, ja. Ja, want daar is natuurlijk uh, wat weinig van verkocht, hè, met dat warme weer. Vreedt niemand geen boerenkool meer. Ik heb hier uh, drie loodsen vol met boerenkool. Benonnen, zeg. En dat uh, vinden ze wel lekker dan? Uh, dat vinden ze wel lekker. Oh, de worst oh. vinden ze minder. De worst vinden ze minder? Ja. oké. Je blijft deze leren. laatste blijft deze liggen. Want het zal zijn worst wijzen als het maar geen worst is. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Maar uh, ja, nee, ja, dus dat is wel natuurlijk dan uh, een probleem. Hè. Dus zit jij wel met al die worsten in je maag? Hm? ja, beter dan in je kont. Ja, ja, worst. Ja, ik weet niet hoeveel worsten het zijn, maar als je dat allemaal uh, alleen moet opeten, 2500. Maar je, zal, je hebt geen varken, om die beesten die vreten alles als je ze voorschotelt. Oh ja. <laughs> Gees aan de varkens. Ja, dan worden die weer groot en dan heb je weer nog meer worst. Dan heb je nog meer worst, ja. Maar ja, je hoeft er geen worst van te maken, toch? Je oh. kan ze ook lekker een eh, biefstukje van, eh, lekker eh, ham van maken. Ham en eh, nou ja, noem maar op, hè. En, en die, die, die pootjes, hè, die kun je maar gebruiken voor, eh, voor in de erwtensoep, hè. Lekker, hè. Maar ja, met dit warme Ik weer. Ik verkoop ze altijd aan een sawamaboer. En een zwarma -boer. ja dat kan ook natuurlijk. Maar ja, wacht eens dus even, die verkopen toch geen varkensvlees? Maar ja, uh... maar kijk, één keer in het jaar, dan uh, komt er zo'n die hier. Een, oh ja, die scheert schapen. En dat, uh, dat plak ik dan weer op de varkens. Oh, dus je, je mengt het een beetje, je loopt een beetje de wil te wel een beetje, beetje creatief ondernemen is dat. <laughs> ja, je moet het toch kwijt, hè. Je moet het ja, toch kwijt. Ja, dan denk je, ze in de burger te vreten, ze zitten varkensvlees doorheen gemixt. Ja, oh. ik van hè? Oh, oh, je bent heel ondeugend, hoor, Driekus. Maar, maar, maar je je het niet weet, het... het, het, het, het, het, het die weet wel, weet al niet, nee. Maar <laughs> nee, als je het ook niet weet... We ja, gaan in uit, ja het is geen schapenvlees. Ja. ja. Dus uh, het is eigenlijk, dat mag ik niet vertellen, maar dat is overal, dat is allemaal hè, dat is allemaal vaak stiekem vaker geleefd. Ja. Aller, nou open? ik heb eens een paar weken geleden, had ik eens een swarma besteld. Bij ah. een, een ander zaakje, ook hier in de buurt. En, um, en die, dat hadden... bij, die, uh, Appie, die had bij Appie nee niet bij Appie, gewoon bij een echte boer. En, heeft... en die, ja, uh, die had uh, kippenvlees en ook lamsvlees ik zei nou ik wil wel eens een keertje lamsvlees, is wel wat duur hoor, maar goed uh, ik wil wel eens een keer lamsvlees proeven, nou zegt hij dat komt nou lekker, dus echt uh, ja uh, was hij zelf ook lam? dat weet ik, nou ja, hij stond wel stevig op zijn benen mij was, uh, was hij wel vrij nuchter ja jij wel? Ik was wel een beetje lam, ja. Oh. Dat is toch wel het beste? Ja. Dus, eh, uh, ja, nee, maar de, ja, die gapen dan, hè. Ik bedoel, en dan binnenkort moeten ze allemaal weg. En dan, uh, ja, ik, ik heb geen hond meer. Dus, uh, ja, je hebt een probleem, hè. Uh, ja. ja. Die hond, die moet allemaal naar buiten jaren. Ja. Dus ik, eh, ik denk dat ik maar uh, een paar werkelozen uh, graag... Uh, ja, een paar uh, die uh, als die willen graag werken hoor. Ja, maar nou, daar raken ik Lekker goedkoop, van, lekker goedkoop. Uh, dus, uh, ja. Daar ja die schapen van streken, die kunnen daar niet tegen. Hmm? Die, kunnen, die schapen kunnen daar niet tegen. Waar kunnen ze niet tegen? Nou, iemand die iets loopt te zoeken. Oh. <laughs> Maar ja, laten we zeggen statushouders. Dat klinkt misschien wat, uh... want die hoeven niet meer te zoeken, want ze mogen blijven, sommigen, Of oh. uh, weet ik veel hoeveel. Maar dan ben je geen asielzoeker meer, dan ben je een statushouder, toch? Ah, oh, lekker dan. Ja, maar ja, blijven. Uh, ze zeggen dat ze ooit terug moeten. Nou, ik denk dat die oorlog nog wel twintig jaar duurt daar, hoor. Maar goed, dat, dat is... maakt niet uit. Uh... Maar, maar, ze hebben mij niks gevraagd. Nee, mij ook niet, maar ja. <laughs> oh, dat hoeft nee, ook, niet. Heb ik ook niks gevraagd hoor of ik het wel goed vind En, en het hoeft ook niet ofzo? Nou ja, uh, voor mij hoeft het niet Maar ja, weet je wat het is? Dus, uh, ik zag net op het journaal dat uh, in Denemarken even strengste asielwetten uh, Dan oh. nou, moeten asielzoekers die een koffer vol geld meenemen Of, of, of, of nou, geld, een diamant of wat dan ook dat moeten ze dan inleveren, want uh, ja, uh, hun zeggen dan in, in Denemarken, we zijn een verzorgingstaat. Dan moet iedereen een steentje bijdragen. Hè, als je allemaal edelstenen hebt, ja, ja je ja, kan ook een ook. baksteen. Je kan ook zeggen, nou, ik, ben, ik kom uit serieën en ik heb wel bakstenen in mijn koffer. Als ik toch een steentje bij moet dragen, alsjeblieft, hier heb je drie bakstenen. Zou ja, ik dan doen bijvoorbeeld, ja, je moet creatief zijn, weet je wel. Ja, ik heb wel een? een? Grindpad. Een grindpad. Een grindpad. Ja dat, hoor je, dat je, ja, dat is wel veilig, hè? want met inbraak of zo, eh, ja, je moet natuurlijk wel thuis zijn, dan hoor je iemand sluipen, dan hoor je die knisperende kiezelsteentjes onder die schoenen. En dan denk je, hé, hey, en de hond gaat blaffen natuurlijk, het is. Een hele betere ah, alarmsysteem systeem nou, bestaat er niet. Of je moet ja. wegwezen, ja, dan merk je het natuurlijk niet. Ja, ah, ik heb de, voor, voor inbrekers, daar heb ik uh, dikke bed. Voor. Dikke Bertha klinkt me bekend. Daar heb ik een liedje van. Die zal ik straks eens draaien. Dikke, dus, uh, Dikke dus Bertha. Die, die met die uiers. Ja, die met die grote uiers. Dat is toch die, die, die buurvrouw van je, die, die boerderij die een kilometer verder staat, die Dikke Bertha. Ja, die, is, uh, die gaat zo op je zitten en is afgelopen. Oh, dan, uh, dan, uh, zeg maar, dan overleef je het niet. Nee. Dat is je zo dik, joh? Uh, de schuur is kleiner. De schuur is kleiner. Jeetje, oh, dikke Bertha. Ik ga, ik ga dat liedje draaien. Vind je het leuk als ik een liedje ga draaien van dikke Bertha? Uh, als het geen euh, geen ogen is of. Maar, nee, nee, die is van de Die is, uh, die is uh, van een zanger. Uh, ja, is eerder liedje of was eerder gedraaid. Niet op Part ZP, maar op Allowa Radio en op Eurostar Radio. Aloha. Maar dan moet ik alleen wel even zoeken. Het is een liedje zo. alweer één of twee jaar. Nou, dat is wel weer twee jaar oud is. Dus. En ik heb hem nog steeds. Even zoeken hoor. Dan moet ik even zoeken. Ik dacht wel dat ik hem ergens in een mapje had staan. Uh, even kijken hoor. Dan gaan we eens even zoeken. Dikke Bertha. Dikke Bertha, ah, hier heb ik een mapje. Nee, die is het niet. Maar ik ben wel aardig op weg. Oh. Dus ik ga eens even kijken. Dikke Bertha, heeft hele grote mm -hmm, en dan schudt ze lekker mee in het rond. Dat weet ik veel hoe dat gaat. D Dikke Bertha. Hey, oh ja, hier is die map. Zie je wel, zie Misschien deze, de beta. Ik heb wel een, misschien nog een leuk liedje voor jou. Oh. Op de Boerderij heet dat, misschien ken je die wel. Oh, uh, je. Even kijken, we hebben we deze, misschien zat die daarbij. Hey. Ja, ik, ik heb een paar cd's gemaakt. Drie albums, ik ben nooit verder gekomen, maar ik zie de Kibeta. Ik zie eh. helaas niet tussen. Shit, man. De, de poes van Loes. Ja, Potje met vet. Wat, wat is daarmee dan? Oh uh, ja, de poes van Loes. Zal, zal ik het draaien? Ja, want ik wil... Wat want is er wat, mee, ik kan die dikke Bert niet vinden, hoor. Nou, daar komt hij. hè. Daar oh, komt-ie. Ik ben benieuwd, hoor. Is die weggelopen? Hey Loes Mag ik spelen met je ploes? Het zou echt voorzichtig zijn En ik doe het er echt geen pijn Hey Mag ik spelen met je ploes? Dus ik zal voorzichtig zijn En ik doe het er echt geen pijn Nee Loes ik bedoel niet jouw eigen poes, dat beestje daar op de bank, ja daar is Frank, ja Frank is de hond, een beul heel groot. Broer, broer, broer. Hij snuffelt aan de kruis. Ik zeg paa, nee, papa. Ik zeg van mama. Oma is thuis. Ja, hij is thuis. Van meer van jouw eigen. Walter paa. Zemir, paai paai Zeg, hé, jak. Nee hoor, dat moeten we hier niet hebben. We zijn een hele nette zender. Maar ik van. Vind het wel jammer dat ik. Wat is dat nou, jongens? Van dikke Bertha. Dat is een ja. heel leuk liedje hoor. Dat is een heel keurig liedje ook. Maar uh, ik heb hier... Uh, of wil u liever een kroket, madame? Uh, la la la la la. Likken. Nou, dat, dat durf ik niet te draaien hoor. Nee? Nee, dat... dat uh, ja. Uh, is, dat wel dan <laughs> is dat een hobby van mij? Is dat een hobby van jou? Ah ja. Nou, dat weet je wat? We gaan op de boerderij even zingen. Daar ja. komt-ie komt hoor. Daar komt hij 1, 2... Ja.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 <laughs> daar gaat bijna uh, hyperventilatie van <laughs> ik denk dat dat de nieuwe kerst niet gaan ja. worden alleen inderdaad, er komen geen schapen in voor dat is wel heel erg merkwaardig moet ik zeggen ja, maar die liggen altijd te slapen dan, hè ja, dus. ja misschien wel Ja, ja, ja wie weet ja. Ja, ja, ja, we hebben hier ook schapen, varkens we hebben één heel groot varken. Nou, een heel groot varken. En. en, en, en uh, <laughs> We hadden vroeger een politicus. Die heette de Vonhof. Die was, dat was ook uh, een hele dikke man was dat. Oh, deze en, dus, heet Rutte. En, en ik moest altijd aan een varken denken als ik hem zag. Vonhof. varken heet Rutte. En, uh, hij naait iedereen. <laughs> ja, ja, ja, hij steekt overal zijn uh, leuter in. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het is ook een, ja. Ik snap niet dat die Vent nog. Uh, dat het kabinet nog overgaat. Iedereen dacht nou dat het kabinet dat valt, maar ja, je ziet het hè? He. Ja, nee, het valt nooit. Het valt nooit, ja, dat er verkiezingen zijn, dan, dan winnen ze niet meer hoor. Het valt nooit, het komt ook nooit meer goed. En, uh, en, uh, ja, en... en wie er ook daarna mag komen, het, komt, het wordt niet meer zoals het was. Het wordt niks, wie er ook zit en wat gebeurt. Dat gebeurt toch, uh, verandert is... toch niks. Zelfs Gerrit Wilders gaat inbinden als hij aan de macht zou komen. Hij wordt wel de grootste. Maar zelfs die gaat inbinden. Want hij raakt allemaal partners in het buitenland kwijt. De, de, de EU, nou, Hij wil uit de EU stappen. Nou, euh, nou ja, je weet wel, hij wil streng asielbeleid, dit en dat. Hij krijgt een heleboel landen tegen zich ook, weet je. En euh, kijk, ik vind het wel goed dat het een beetje stevig optreedt. Tegen criminaliteit of zo. Maar, uh, maar ja, ik, ik, ik denk, uh, ik denk dat, dat, uh, dat heel veel landen misschien Nederland gaan boycotten. Denk ja. ik, weet je. En uh, dus ik denk dat hij zich toch wel zal inbinden, denk ik. Hij zal wel zijn plannen uitvoeren, maar dan wel wat, ik denk dat hij dan wat voorzichtiger uh, gaat doen, denk ik. Denk ik, nou, maar ja. Uh, ik, ik, ik, ik ga naar de schapen, het wordt mij een waar genoegen. Oh ja, dank u, dank u, dank u, dank u. Uh, ja, nou ja dat, dat ga ik zien. Ja, oké. Dan gaan we van ja, ja, okay. nou, van, ja dan doen. We dat zo Nou, eh, eh. Ja, eh. Alle gedachten, man. Ik spreek je van de week, denk van de ja, ja, ja, gezellig. Da, okay. Ja, oké. Okay. Oké. Da, da, ja, dag. Dag drie keer. doei. Eh, uh, ja. ja. Uh, Zoals we even kijken. Da. Misschien dat uh, onze vriend Bram nog komt. Die komt morgen weer met een nieuwe videoblog. Of een vlog heet dat, hè? Videoblog. Vlog. Wat? Een vlog, een videoboodschap. van vijf nou, minuten. Dat je hier ook uh, flyen liggen, maar dan en, van de ruimte uh, uh, Oh O jee. Ja, ja, die Bram. Ik weet niet of die straks ook komt. Nou, ik maar luister ik, uh, wel. En we, we, we zullen oh. zien, hè? We zullen zien. Ja, het wordt allemaal vandaag nog online gezet. Dus eh, ja, het wordt een drie kwartiertje, uurtje ongeveer. De uitzending. Dus eh, ja. Nou, ik zou zeggen tot ziens, Boerdericus. Oei. Doei, en doei schapen de Oei. Zo, nou, dat was Boerdericus, eh, mensen. Boer Driekus, ja, ja. Hij maakt het oosten van het land, hè? Dus uh, nou ja, wat gaan we doen? We gaan gewoon een liedje draaien. Uh, niet die domme liedjes die ik er net heb. Uh, dat slaat nergens op. Ik ga gewoon een echt, echt een goed nummer draaien. Een leuk nummer. En uh, we zullen eens even kijken. Ik weet niet of, of brand nog komt straks. Dat weet ik niet. Nou, dat zullen we wel weer zien. <coughs> Ja la la la la la la la la, ja la la la la la la la. Stom liedje was dat zeg. Op de boerderij. Nee, ik vond het een dom liedje. Maar goed. Uh, dat van Loesel sloegen we helemaal nergens op. Uh, we gaan eens even kijken. We hebben nou even een beetje echte goede muziek. Nou, ja, dat is allemaal lege mappen. Hoe ken dat nou weer? Potverdroogd, nog een toe. We gaan maar eens wat. Uh, wat, uh, wat rustiger draaien Avec L Met Toi Hier komt hij Il semble qu'il soit trop tôt Que tu ne le saches pas Tu peux prendre ton temps Je serai là pour toi Il n'y a pas de risque Il n'y a pas de traga Pas de peur ni de crainte, car rien ne changera. Hmm. J'avais cru que le temps me ferait passer tout ça. Hmm. J'ai pourtant essayé, mais c'est plus fort que moi. Sur un mot, je m'envole. Regarde et j'explose sur de simples paroles, j'atteins la beautéose, j'écris ces mots pour toi, et lorsque tu les chantes, tu t'imprègnes de moi, c'est là que je déjante. Nou, dat is een prachtig liedje, mensen. was dat uh, van wat. Van Affek. Ja, prachtig mooi liedje. Oi, oi. Oh ik hoor iemand aankomen. Hé, hey, Bram, hoe is die jongen, hoe is die? Oh, hallo, ik ben Brammert Rotterdam. Ja, dat weten we, ja, ja, ja. Ben jij helemaal komen lopen? Nee, nee, natuurlijk niet, man. Ik ben met de grond tot de reel gekomen. En daarna raak ik op de tram. Ja, Bram gaat altijd met de tram. Ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Je hebt morgen een vlog, hè? Morgen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. En dat ga ik allemaal live vanuit Rotterdam doen. Oh, dat, dat is leuk, zegt, ze. De skyline op de achtergrond. Ja, ja, ja, ja, ja, dat komt allemaal voor elkaar, hè. Dat komt allemaal voor elkaar. Maar ik ga niks verklappen verder. Want dat is natuurlijk niet leuk, natuurlijk, hè twee, eh, ja, het duurt maar vijf minuten, misschien wel wat langer natuurlijk, eh, als het leuk wordt. Als het leuk wordt, hè, als het leuk wordt. En als alles naar plan verloopt. Zo, <coughs> als zodanig. Wat eh, nou, je zegt, wel eens warm weer hè, de laatste tijd, hè. Nou, dat is het al eh, vanaf november, geloof ik, hoor. Maar ja, het is wel raar weer, inderdaad. Nou, het is niet normaal, hè, maar ja. Het komt een, een keer in de 300 jaar voor of zo, of ik weet het niet. Nou, de laatste keer was het ook in 74 of zo. Dan was het zelfs nog een paar graden koeler. Maar ja, het, is niet, het is niet normaal. Ik hoop niet dat het in augustus 50 graden gaat worden, zeg. Moeten we niet ontdenken, zeg. Nee, nee, dat lijkt mij ook niet echt lekker. Nee, nee, nee. Maar ja, ja, maar ja we zien het allemaal wel. Hè? Kijk, de natuur laat zich niet met zich zullen, hè. Dus dan krijg je misschien hevige regen, en uh, sneeuwstormen in augustus of zo. Weet je even, de hele natuur is uh, van, de, uh, van de leg. Hè. En dit is de kippen. Hè. Ja, nog even. En, uh, en, en uh, straks zijn de boem, bomen in februari al groen. Voor je het weet, ja. Ja, ja, dat... Uh, dat uh, dat dus is natuurlijk ook om te denken. Denk, je hebt best kans dat uh, misschien, half uh, februari is een beetje vroeg, maar dat het dan wel, dat je dan wel aardig wat groen. Uh, ik denk, als het zo door blijft gaan, dan zou ik denk, ik zo in uh, maart de bomen wel groen zullen zijn. Net zo groen als in, in juli of augustus of zo, weet je. Maar ja, krijg je misschien nog een vroege herfst. Je weet mij nooit, natuurlijk. hè. Maar ja, als alles gaat vriezen alsnog in februari. In januari, februari. Ja, dan, eh, dan gaat alles kapot. Alles wat bloeit en zo. Die bloemetjes, dat is natuurlijk wel zonde. Hè? Dan hebben we voorjaar en hebben we geen bloemetjes meer. Nou ja, de, de, de natuur eh, herstelt zich wel hoor. Ja, ja. Maar oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het is zo hè. Het is een beetje... Beetje vol slag, hè. Ja, nou hoor ik dat die Tweede Kamervoorzitter. Ik weet dat mens de naam niet meer. Maar die is ook uh, opge opgerot, hè. Ja, die is, uh, ja, die is uh, afgetreden, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Was dat ook uh, niet met dat bonnetjes-kwestie? Weer, weer met die bonnetjes. Dat lijkt wel met teven, weet je wel. Maar ja, uh, dat bonnetje, weet je, dat bonnetje nog van, wat uh, je, je nog kan herinneren. Van, uh, hoe heet die, Bram, Bram, uh, ja, jouw naamgenoot dan, ook, uh, die zat ook in de politiek, en uh, ja, die had ook iets, uh, ook met bonnetjes, he, uh. heette die geen Bram? Nee, die heette geen Bram, die heette weer anders, ja, ik, ik, ik, ik, dat was Opstelte, oh ja, Opstelte, ja, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat was ook zo'n snijboon, weet je, die Brombeer, ja. Hij is zelfs nog burgemeester voor rotje geweest. Ja, ja, ja. Wat een herkel is het, zeg. Ja, ja, ja. Maar ja, ik laat me daar verder niet over uit. Maar, uh, nou ja. Uh, eens even kijken. Misschien heb ik nog wel wat, wat, uh, wat op staan, weet je. Uh, ik had wel iets... Nee, dat dus zijn we recente opnames in Pembo. Dat ik hem niet meer heb, jongens. Oei, ik had hem toen... Ik weet niet of ik hem bewaard heb. Het is wel lachen natuurlijk, als ik hem bewaard heb, weet je. De bonnetjes kwestie, ah, oh, dat was wel lachen, ja. Oh jee. Nee, ik ben bang dat ik hem niet meer heb. Ja, ik ben bang dat ik hem niet meer heb. Precies, mijn. O, oh, mijn blues. Ik heb wel mijn blues, maar daar hebben we niks van. De bonnetje, de bonnetjes kwestie. Dat is toch heel erg. Uh, Jaapjes. Oh, wat erg, jongens. Nee, dit is hem ook niet. Ik ben bang dat ik hem niet meer heb. <laughs> nee, ik, uh, ik moet eens dus even misschien verder kijken in het verleden. Of ik heb hem op die andere computer staan. Dat kan ook. maar ja, goed. Weet je wat, we gaan, uh, we gaan een liedje draaien. Oh, ja, ja, ik moet zo weer gaan, want... Uh, ja mensen, dat was Bram en hij, straks gaat mijn tram. En dan eh, ga ik weer terug naar Rotje, Knor. Ja, dus, nou ja, jullie zien me morgen op video-vlog. Vlog, hè, de video-dingers. Dus mensen, tot morgen. Ja, uh, tot morgen dan, hè. Ik, ik uh, nou, ben benieuwd wat ze gaat maken daar, hè. Uh, live opgenomen. Dat is natuurlijk niet live, het kan wel, maar ja, dat is zo gedoe, ik heb het één keer geprobeerd. Nou, Bram de morzel, hè? Ja, de morzel, Nou, mensen, ik ga eens even kijken voor een liedje, hoor, want jeetje mina, jongens. Ik wil hier een klein beetje moe van, weet je, hoor, video gallery. Ja, nee, dat is het ook niet. Nee, ik moet audio hebben, we gaan maar eens afsluiten met een liedje, want ik weet verder ook niet veel meer te vertellen, beste luidjes. En, eh, uh, ja, po po po po po po. nee, die is ook leeg. Ik zie allemaal lege mappenpot voor een dikke, aloha radio. En wat is die andere dan? ER. nee. Die is ook leeg. Ik denk, nou, misschien staat daar wel wat leuks op. ER, wat is dat? Ook ook niks. Nou, jongens, dat is me wat, hoor. He? Laten we zoiets van countrymuziek draaien. eruit. is ook wel leuk. Het heet uh, Rod Trotter. En zijn liedje heet Drinking and Thinking. En hiermee ga ik afsluiten. mensen, tot de uh, volgende uitzending... En uh, dat wordt ja, wo dus tussen kerst en avond en nieuw. Hè? Week 53 50. Dus tot uh, volgende week. Uh, dit was Patsje Radio. Nieuws Rot is Rod Trotter. En dan sluiten we hem af met drinking and thinking. Oké, okay, leutjes. Bye, bye. She my the game. It's all the same until the first day. She kept looking at the waiter His lower ping, it must have made her Oh, well, I should have known she was a tramp She drank a fill, I paid the bill Kept thinking, still it's just the first date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 I got my shoes shined But I can't seem to catch her online That's when I knew she was a tramp